Mensenhaat en berouw. Toneelspel in vijf afleveringen door August van Kotzebue. Vijfde en laatste aflevering: De hereniging. Juffrouw Muller, alias barones von Mainau is jaren geleden in een moment van zwakte haar man ontrouw geweest. Sindsdien leeft zij teruggetrokken op het kasteel van gravin van Winterzee. Niemand, behalve de gravin, weet wie zij is. Sinds haar zondeval is zij vervuld van een wanhopig berouw. In de buurt van het kasteel woont een ongelukkige man, een mensenhater, die vroeger door een groot ongeluk is getroffen. Alleen Major van der Horst, broer van de grafin, kent hem. Het is Baron van Mijnauw, de bedrogen echtgenoot. Major van der Horst nodigde in opdracht van de graaf de onbekende man uit op het kasteel. En met veel overredingskracht lukt dat. Dramatisch is de ontmoeting van Mijnauw met zijn vrouw, Juffrouw Muller alias Eulalia van Mainau. Eulalia valt in Katzwem, en baron van Mainau snelt geschokt heen om voorgoed te verdwijnen. Het kasteel heeft zich enigszins van de schokkende ontmoeting hersteld... Ach, verblijven toch mijn huisgenoten. En, uh, hoe is het met juffrouw Muller? Uh, voor zover ik door het sleutel heb kunnen waarnemen... is zij weer bij bewustzijn gebracht. Maar wat een toestand, hmm. terwijl niemand weet wie de vrouw is. Uit het voorval van daarnet maak ik op... dat juffrouw Muller en de vreemde elkaar tamelijk goed moeten kennen. Ja, verder weet ik ook niets. Ach, waardegraaf. Al vier maanden lang is hij het doel geweest van mijn navorsen. Maar daar is een Egyptische duisternis. Ah, eindelijk komt er iemand. Maar mijn hemel, beste majoor, wat een gezicht van oude lappen. Ah, kom, neem een glas Bourgogne voor de. Schrik. Vergeef mij, ik heb honger nog dorst. Apropos, hoe staat het met je formule? Zwager, ik verzoek u om haar voortaan bij haar ware naam te noemen. Zij heet Eulalia. Ah, nou ja. Goed dan, hoe is het met Eulalia? Ze is weer bijgekomen. Hm. Zal ze aan tafel komen? Nee. Mijn vrouw ook niet? Ik twijfel eraan. De duivel mogen jullie allemaal haren. Oh, die wisselende hoop. Wolkbeeld van een zalige toekomst. Ik stak de armen naar u uit en u vervloog. Arme Horst. De raadsels zijn verklaard. Zij is de vrouw van uw beste vriend. Maar, hoewel ik zelf niet gelukkig kan zijn... ligt het misschien in mijn macht om twee schone zielen te verenigen... die door de bitse luimen van het noodlot gescheiden werden. Op Ophorst. Een man dient de kleinmoedigheid die hem te gronden wil drukken in edele werken te smoeren. Kom met mij de tuin in, lieve vriendin. In de frisse lucht. Lieve gravin, laat u mij maar liever helemaal alleen. Toch niet, genadige vrouw. Blijft u nog even. De tijd is kostbaar. Mijn vriend van Mainau wil heen, morgen al. Laat ons een middel bedenken om u met uw gemaal te verzoenen. Wat zegt u, meneer Major? U schijnt met mijn geschiedenis bekend te zijn. Dat ben ik nou is mijn vriend sinds mijn vroegste jeugd. Ach. Het toeval bracht ons daar zeven jaar weer bijeen. En zijn hart ontsloot zich voor mij. Ach, gravin, verberg mij voor mijzelf. Nee, nee, u hebt genoeg geboet. Ik haast me naar mijn vriend toe, mevrouw, als uw pleitbezorger. Ach, wat wilt u doen, meneer Major? Nee, de eer van mijn gemaal is mij heilig. Ik ben met hem onuitsprekelijk. Maar ik kan nooit weer zijn gemaal in worden... Is dat uw ernst genadige Eulalia? Om oh, mij niet zo, bid ik u. Ik ben geen kind dat zich aan zijn straf wil onttrekken. Maar wanneer nu uw gemaal zelf... Dat zal hij niet. Dat kan hij niet. Maar hij bemint u nog. Dat moet hij niet doen. Hij moet zijn hart van een zwakheid losschuren die hem onteert. Onbegrijpelijke vrouw. U hebt mij dus geen enkele beleidenis mee te geven. Ja, toch. Toch wel, meneer Major. Om twee dingen bid ik u. Ik zou mijn echtgenoot nog één enkele keer willen zien... om hem mijn ongelijk te bekennen en dan voor eeuwig van hem te scheiden. Maar alsjeblieft, laat hij niet de indruk krijgen... dat ik ook maar de geringste poging zou willen doen om zijn vergiffenis te verkrijgen. Nee, ik wil mijn eer niet ten koste van de zijne herstellen. En... Mijn tweede bede is... iets over mijn kinderen te horen. Als menselijkheid en vriendschap hem nog iets zeggen... dan zal hij geen ogenblik aarzelen om uw verlangen in te wilgen. Ik zal mij naar zijn huis begeven. Kom, lieve vriendin. Zullen wij mijn broeder niet naar buiten volgen? Een wandeling in de schaduw der Linde zal u goed doen. nou, Ik wens u geluk, nou. Geluk? U hebt haar teruggevonden. Wij zijn de schat aan die hij vroeger bezat. En noem hem gelukkig, dwaas. Maar als het in zijn macht ligt om weer even rijk te worden als tevoren... Oh, ik begrijp het. U bent een afgezand van mijn vrouw. Nee. Zal ik u zeggen hoe alles samenhangt? Sinds vier maanden woon ik hier. Dat wist, Eulalia. Je vrouw Muller. Wist zij dat? Zij zag u vandaag voor het eerst. Uw vrouw heeft uitdrukkelijk en standvastig verklaard dat zij uw vergiffenis nooit zal aannemen. Wat komt u hier dan eigenlijk doen? Ik kom om meer dan één reden. Allereerst om u als vriend vurig te bezweren de vrouw niet van u te laten gaan. Oh, doet u oh, ge geen moeite. Mij nou, u bemint haar nog. Helaas, dat doe ik. Maar een vrouw die in staat was om eenmaal de huwelijkstrouw te schenden. Is dat ook voor de tweede maal? Zij niet. Vergeef mij, broeder, als ik het grootste deel van haar schuld op uzelf doe terugkeren. Op mij? Op u. Wie beval u een jong, onbedreven meisje te trouwen? Van een man van 25 jaar worden nauwelijks vaste grondbeginselen verwacht. En u eist die wel van een schepseltje van 15 jaar. Alleen omdat zij een vrouw is... En zij heeft toch boete gedaan, zich gedurende drie jaar zo onberispelijk gedragen... ...dat ook de zwartste laster door zijn vergrotende kijker geen vlekken in deze zon zou ontdekken. Wanneer ik dit alles ook geloof, ik beken u dat ik het graag zou geloven. Dan toch kan zij nooit meer de mijne worden. Dat was eerst recht, koren op de molen voor het laffe hofvolk. Wel nu... Vaarwel te zeggen aan elke gezelschapskring... ...zal mijn vriend Mino toch geen enkele moeite kosten. Ik begrijp het. U hebt samengespannen, gespannen. Maar tevergeefs. Geen woord meer, broeder. Of ik ga. Wel aan. Dan verschijn ik u nu als afgezand van uw vrouw. Zij bidt u om een laatste afscheid. Deze troost kunt u haar niet weigeren. Oh, dit begrijp ik ook... Zij vlijt zich met de gedachte dat mijn standvastigheid voor haar tranen zal bezwijken. Maar zij vergist zich. Laat haar komen. En daarna zal ik voorgoed met mijn kinderen deze beschaving achter mij laten. Maar wacht, Horst. Geef haar deze sieraden? Zij behoren haar toe. Dat mag u straks zelf doen. Ach, waarom heb ik mijn vriend niet kunnen ompraten? Nu moet mijn laatste hoop zich richten op hun weerzien, Op door deze duisternis naar de Lindenlaan, om Eulalia te halen. En dan... Ach, zal dan hun ontmoeting net zo aflopen als ik na mijn poging moet vrezen. Maar wacht eens, hoor ik dat geen... Maino sprak over zijn knecht Frans, die zijn kinderen was gaan halen. Als ik die nu is. Eens... Wie komt daar? U! Oh, wat een geluk. U bent het, Frans, met de kinderen van uw heer. Ja, meneer major. Maar wat weet u daarvan? Is dat papa? Ik ben zo niet slapen. Als een bliksemstraal schiet mij een laatste plan door mijn hoofd. Frans, ik weet dat u uw heer bemint. Hier zijn wonderlijke dingen voorgevallen. Bijvoorbeeld? Uw heer heeft zijn vrouw teruggevonden. Zo, dat is mijn lief. Juffrouw Muller. Is dat zijn vrouw? Dat is mij nog aangenomen. Maar hij wil van haar scheiden. Oh wie? Frans, wij moeten dat zien te verhinderen. Wel zeker. En ik heb u daarbij nodig. Het onverwacht zien van de kinderen zou een laatste middel kunnen zijn... om de zaak nog een andere wending te geven. Hoe dat? Neem de kleine en verberg u naast het huis van uw heer. Zorg dat hij niets merkt. De gavin en ik zullen de kinderen komen halen als het geschikte moment daar is. Binnen een kwartier zult u dan meer weten. Maar... Ik bid u, vraag niet te veel. De tijd is nu kostbaar. Nu? Nu? Ach, het vraag is ook mijn zaak niet. En nu, nu haast ik mij naar de Lindenlaan. Waar de zachte blik van de moeder niet kan doordringen... zal daar het onschuldige lachen van de kinderen niet erin slagen... de weg tot zijn hart te vinden. Ik zal mijn zuster instrueren. En dan buiten het huisje met de kinderen wachten. En dan op het juiste ogenblik... was ik sterk genoeg om te zondigen. Nu zal de hemel... mij kracht genoeg verlenen om te boeten. Kom, lieve zuster. De kinderen. Ja. Heer. Wat wilt u van mij... Eulalia? Oh nee, ons hemels wil. Daartoe was ik niet voorbereid. Dit teder... vertrouwelijk vragen... Nu, mevrouw, hier op mijn blikken wangen, hier in mijn ingevallen ogen, vindt u de harde toon waar u om vraagt. Ik kom niet om vergeving. Alles wat ik waag te hopen is, uit uw mond verzekering te horen dat u mij niet vervloeken wilt. Nee, Eulalia, ik vervloek u niet. Uw liefde heeft mij in betere dagen zo menige zoete vreugde geschonken. Nee. Nooit. Nooit zal ik u vervloeken. Ik wil u ook een brief geven die u het recht geeft een meerwaardige gade te kiezen. Daartoe overhandig ik u dit papier. Het bevat een schriftelijke bekentenis van mijn misdrijf. Het zij voor eeuwig vernietigd. Nee, Eulalia. U. U alleen hebt in mijn hart gewoond. Nooit. Nooit zal een andere vrouw daar wonen. Nu, dan blijft mij niets meer over dan afscheid van u te nemen. Blijf, nog één ogenblik. Ik heb veel goeds over u gehoord. U hebt een hart teler gevormd voor de nood van anderen. Dat verheugt mij. Nooit moet het u aan middelen ontbreken om deze neiging te bevredigen. Ook uzelf moet nooit gebrek blijven. Dit geschrift moet u verzekeren van een lijfrente van duizend daalds. Dat nooit. Mijn handenarbeid moet mij onderhouden. Een stuk brood door tranen van berouw bevochtigd... zal mij meer rust geven. Nee, mevrouw. Neem het aan. Ik heb deze vernedering verdiend. Verschoon mij. Hemel. Wat een vrouw. Het is gaf uit mij ontrukt Wel aan, mevrouw. Ik eer uw grondbeginselen maar alleen onder deze voorwaarden. Wanneer het u aan iets mocht ontbreken... zal ik de eerste en enige zijn... tot wie u zich zonder schroom wendt. Dat beloof ik. En nu vraag ik u... uw eigendom terug te nemen. Ach, deze ring. Die avond legde mijn oude vader onze handen in elkander... En verheugd deed ik de eed van eeuwige trouw. Mijn tralen vertroebelen de heldere parelschittering. De trouw is verbroken. En dit halssiraat gaf u mij vijf jaar geleden op mijn verjaardag. Ach, u had een klein landfeest aangericht. Wij waren allen zo vrolijk en blij... En deze haarspeld kreeg ik toen mijn Willem werd geboren. Nee, neem de sieraden terug. Alleen deze speld. Laat die mij een herinnering aan de geboorte van mijn Willem zijn. Nee, nee, ik hou het niet langer uit. Vaarwel. Ach, nog slechts één ogenblik. Slechts het antwoord op één vraag. Leven mijn kinderen nog? Zij leven. En zijn gezond? Gezond? De hemel zijn gedankt. Mijn Willem zal wel groot zijn geworden. Ik vermoed het. En Amalia? Is zij nog uw lieveling? O, oh, oh grootmoedige man, ik bid u. Laat mij mijn kinderen nog eenmaal zien, hier wij scheiden. Goed, Elaria. Kom, Amalia, dat is je vader. Maar stil. dat is je moeder. Zaag laat ze niets merken. Zo hebben wij elkaar in het leven niets meer te zeggen. Vaarwel, edele man. Vergeet een ongelukkige die u nooit zal vergeten. Laat mij deze hand nog eenmaal aan mijn lippen drukken. Sta op. Geen vernedering, Eulalia. Vaarwel. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Wij scheiden zonder haat. Zonder haat. Vlug, Willem. Ga achter je moeder staan. Vaarwel. Amalia, jij achter je vader. Vaarwel. Voor eeuwig. Ik ga nu. Oh, mijn ogen kunnen deze aanblik niet meer verdragen. Lieve papa. Lieve mama. Mijn kinderen. Dit is te veel. Nu. Nee, nee. Ik kan niet anders. Eulalia. Ja. Ik vergeef u. Nimmer zullen wij scheiden voor eeuwig voor eeuwig vergeef ik u voor eeuwig Oh jullie oh. oh. oh, dit Amalia Onze Oh nee niet ik ben gewoon. Lief me papa, Lieve mama. Dit was het vijfde en laatste deel van het hoorspel Mensenhaat en Berouw... ...dat geschreven werd door August van Kotzebue ...en voor radio bewerkt door Leon van der Zande. U hoorde de stemmen van Emmy Lopez-Diaz... ...Grusje Eybers, Paul van Gorkum, Hans Hoekman, Hans Karsenbarg... ...Huib Orizant, Els van Rode, Robert Sobels, Jan Wechter... ...Olaf Wijnans en Bart en Brechtje. De techniek was in handen van Beer Gertenbach... De inspiciënt was Henk van der Steeg en de regisseur Louis Houet. Ambities.